Karl groeide gisteren uit tot een orkaan van de derde categorie, maar hij zwakte af voor hij Mexico bereikte. Als tropische storm kwam hij even ten noorden van de stad Veracruz aan land. Daar zijn zo'n 3000 huizen beschadigd. De schade aan boorplatformen voor de kust valt mee. Duizenden Mexicanen hadden hun toevlucht gezocht tot opvangcentra en schuilkelders. De enige kernreactor van Mexico bij Veracruz is stilgelegd. De 33 mannen die vastzitten in een goudmijn in Chili kunnen waarschijnlijk eerder worden gered. Het is nu al gelukt een smalle schacht te boren die uitkomt bij een ruimte waar de mijnwerkers kunnen komen. Dat is op een diepte van 630 meter. De schacht moet de komende weken worden verbreed, zodat de mijnwerkers erdoor naar boven kunnen worden gehaald. De mannen onder de grond helpen mee aan hun eigen redding. Ze moeten het puin afvoeren dat bij het verbreden in de werkruimte valt. De Chileense autoriteiten schatten dat de mijnwerkers begin november kunnen worden gered, eerder werd nog uitgegaan van eind december. Uit de registratie van internetdomeinen in Rusland valt op te maken dat premier Poetin opnieuw president wil worden. De Russische overheid heeft zes webadressen geregistreerd met erin de naam Poetin en 2012, het jaar van de verkiezingen. Poetin was president van 2000 tot 2008 en mocht zich na twee termijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. Hij wees Dmitri Medvedev aan als opvolger en werd zelf premier. Sindsdien wordt volop gespeculeerd over Poetins ambities. De zittingstermijn van de Russische president is intussen verlengd van vier naar zes jaar. Daardoor zou de nu 57-jarige Poetin twaalf jaar president kunnen blijven. Het weer hier en daar valt een bui en het is koud met minimaal rond zes graden. Overdag is het wisselvallig, met vooral in het noorden flinke buien en in het zuiden meer zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, de news for you, <laughs> yeah, go on and run tell your little boy free, Thing. If we want to change your minds, this is no second thought. This is.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 I've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 Niemand werd er rijk geboren en niemand werd er arm. Zij kon...